1 Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zijn opnieuw problemen met uitkeringen aan gedetineerden. Volgens minister Koolmees hebben Nederlandse gedetineerden in het buitenland uitkeringen ontvangen. terwijl ze er geen recht op hadden. Het ministerie is de zaak gaan onderzoeken nadat eerder bekend werd dat gedetineerden in eigen land onterecht een uitkering kregen. En mensen die in de cel zitten, die verliezen in de meeste gevallen het recht op een uitkering. De UWV en de Sociale Verzekeringsbank hebben onvoldoende gecontroleerd. En waarschijnlijk hebben ook voortvluchtige veroordeelden onterecht een uitkering ontvangen. De Syriër die in mei werd opgepakt in Capelle heeft aan een undercover agent toegegeven dat hij bij de standrechtelijke executie van een luitenant-kolonel van het Syrische leger was. Dat is duidelijk geworden op een tussentijdse zitting op Schiphol. En de man van 47 kwam vijf jaar geleden als vluchteling met zijn gezin naar Nederland. De stichting Dwangarbeiders Apeldoorn vraagt de NS in een brief om ook het leed van dwangarbeiders te erkennen. De NS trok eerder dit jaar 40 tot 50 miljoen euro uit om overlevenden van de Holocaust en hun nabestaanden tegemoet te komen. De regeling geldt voor Joden, Sinti en Roma op wie doelbewust genocide is gepleegd. Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn die vindt dat de dwangarbeiders... en hun nabestaanden ook een aanmerking moeten komen voor zo'n tegemoetkoming. Eerder deden nabestaanden van verzetsmensen al een beroep op de NS. In Hongkong hebben veel scholieren en studenten vandaag gespijbeld... om de straat op te kunnen gaan. De oppositie heeft voor vandaag en morgen een algehele staking afgekondigd. Het is al maanden onrustig in Hongkong. De demonstranten zijn bang voor de toenemende invloed van Peking in de stad... die een aparte status heeft binnen China. Het weer nog vrij zonnig bij 18 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidoosten. Vannacht af en toe wat regen. Morgen zonnige periode en iets warmer bij maximaal 22 graden. Vanaf woensdag wordt het een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door de passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, ja, en uh, welkom bij het tweede uur van Zandvoort Lunch op deze tweede september. En uh, ik, ik heb het net gemist, heb een momentje voor het recept. Normaal gesproken doe ik dat om kwart voor één. Maar door al die geweldige interviews die uh, Roy van Buringen gemaakt heeft uh, op het uh, Raadhuisplein... afgelopen zaterdagavond, is dus ik een beetje, een, beetje, een beetje van mijn padje... Maar goed, we gaan gauw over naar het, uh, het recept. En ik heb vandaag gekozen voor een overheerlijke pinda-soep. Njommie, njommie, njommie. Luister wat je allemaal nodig hebt. Pak even gauw een pen en papier of lees het anders gewoon straks even op uw gemak na. Op onze Facebook-site, uh, Zandvoort Luncht, via Facebook... En uh, dan uh, lijkt u deze pagina. Blijft u ook meteen op de hoogte van al het wel en wee rondom ons programma. En dan kunt u ook het recept op uw gemak even nalezen. Goed, de ingrediënten. We hebben nodig. Een eetlepel boter. Een ui. Een flesje Maggi basissoep voor kippensoep. Anderhalve liter water. 300 gram kipfilet. Wat sambal. Wat ketchup, tomatenketchup, bladzelderij en touwgé. Nou, wat gaan we met al die ingrediënten doen? U gaat de ui fijn hakken en die gaat u in de boter goudbruin aanbakken. Voeg de basis voor de kippensoep dan toe en het water en breng het aan de kook. Laat de in blokjes gesneden kipfilet in de soep gaar worden... Dan gaat u in een kom de pindakaas losroeren met een paar eetlepels van de hete soep. Dit mengsel roert u door de soep en dat laat u op half hoog vuur 10 minuten doorkoken. Dan is het in feite al klaar. U gaat het alleen nog op smaak maken met sambal, ketchup, ketchup en pas op het laatst bij het, uh, bij het opdienen voegt u wat selderij en tauke toe. Nou, dat is alles. Maar lekker dat het is. Stukje stokbrood erbij. Stukje boter. Eet smakelijk. En uh, na dit heerlijke recept... Het water loopt een beetje door mijn mond. Dus ik, misschien klink ik een beetje vochtig. Maar na dit recept uh, gaan we over naar een artiest in het licht. En uh, deze heer uh, zou jaren geweest zijn. Kijk of u raadt wie het is. Artiest in het licht. Looked at you one day Couldn't turn away Since you're on Ik ben zo benieuwd. Nou, Het was Albert West met uh, de groep The Shuffles. En uh, Albert West, ja, hij is geboren als Albert Petrus Henricus Gerardus Westerlaken. Hij is geboren in Sertogenbos op 2 september 1949. En zou dus vandaag 70 jaar zijn geworden, waren het niet, dat hij vier jaar geleden op 4 juni in Tilburg is overleden. Hij was een Nederlandse zanger en producer. Hij groeide op in een katholiek gezin van negen kinderen... en na zijn lagere school bezocht hij de Sint-Angelus Ulo in Den Bosch. En als Albert Westerlaken werd hij in 1963... op 14-jarige leeftijd dus al zanger van het Brabantse dansorkest The Shuffles. En die heeft u ook zojuist gehoord... In uh, 1969-1970 scoorde de band zijn grootste hit met het nummer Shalala I Need You. En dat is het nummer waar we dus net naar geluisterd hebben. Het lied stond 19 weken lang in de Nederlandse top 40. En wereldwijd werden er 5 miljoen singles van verkocht. Bitter Tears was zijn tweede hit met de Shuffles... En in 1971 werden vijf singles uitgebracht die allemaal een hit werden. Bijna twee jaar lang stond de band elke week in de top 40. Nou, tot zover Albert West... Ja, normaal gesproken zou ik uh, nu zo'n beetje contact gaan zoeken... met uh, onze uh, uh, collega-reporter Joop van S. Junior. Helaas krijg ik net door dat het vandaag niet gaat lukken. Dus ja, we gaan uh, niet weten wat er allemaal gebeurd is in het weekend. Het enige wat we weten is natuurlijk het grote evenement... wat afgelopen zaterdagavond plaats heeft gevonden. En natuurlijk de markt die gisteren is geweest... Ja, verder weet ik het ook niet zo goed. Dat laat ik altijd over aan Joop. Maar ja, die kan nu niet. Dus volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen met hem. En um, ja, dus we stappen er maar heel even uit met dit onderwerp. Get in Joe Jackson met Stepping Out. En uh, ja, ik, ik had u net uh, gemeld dat uh, Joop uh, helaas ons niet kun, kon updaten. Updaten, moet ik het wel goed zeggen, als ik ergens wil natuurlijk. <lacht> maar ik heb een grote verrassing. Oh ja, maar dit en dit nog even niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. De koloniering laten we nog eventjes voor wat het is. Ik heb een grote verrassing, want hij is toch aan de telefoon gekomen. Hallo Joop. Dag Dolly, goeiemiddag. Maar ah. updaten heet in het Nederlands van bijpraten. Bijkletsen, ja. ja. Daar houden oh, we oh, het oh. voortaan op. op. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ik raak helemaal in de war. Ja. <laughs> zo, heb ik het <laughs> toch voor elkaar. Ja, jij, jij, oh, dat krijg jij zo voor elkaar. Ik ben zo van mijn padje als, als jij me zo... Be... <laughs> ja. Dat is niet zo moeilijk. <laughs> uh, nee hoor, nee, nee, nee. <laughs> Nou, hey, moet Joop. Je moet wel weten wat er gebeurt in de natuurlijk. Ja, nou ja, de luisteraars vooral, hè. die zitten te popelen ja. thuis en in de auto. En die denken: man, man, man, wat zal er toch allemaal gebeurd zijn in het Zandvoort? Shoot! Ja, Gik veel, maar, maar wel belangrijk. Wel belangrijke van de dingen, avond, ja. Vanavond hadden we natuurlijk uh, Yves Beermse. Ja. Die uh, vijf van zijn collega's uit had genodigd, de bedrijf Ja. Heel eerlijk. Ik ben er niet bij geweest. Je weet dat ik niet van de muziek hou. Mm -hmm. Maar ik heb van diverse kanten gehoord dat het een feestje is geweest. Het was een was het groot feest. Goed. Ja. goed. Want ja. het geluid, dat werd eindelijk, eindelijk is het me verstandig geworden, werd het dan nog bijna werd dat geïnstalleerd. Ja. En die heeft er gewoon sjoe gevangen. En dan kan het hard zijn, dan is het weer wat anders. Maar de kwaliteit van het geluid was uitstekend. Ja. Nou, dus eventjes even voor, uh, voor uh, de organisatie. Ja. Nee, voor Nop. Ja, nou ja, goed. goed gedaan. Ja. Maar goed, ik ben, in de middag ben ik bij de bewoners van Nieuw-Unicum in Stamford-Nieuw-Noord geweest. Die wonen daar zelfstandig in een wooneenheid ja. naast het Pluspintgebouw. En daar had uh, slagerij De Halte, de Jeffrey, en uh, de Rotary Zandvoort een barbecue georganiseerd. Die gesponsord werd uiteraard door uh, de slagerij De Halte. En die was van bijzondere kwaliteit weer. Want wat die gozer daar doet... het is ongelooflijk. Geweldige kwaliteit vlees. Maar niet alleen het vlees was uitstekend... maar ook de sausen waren goed. Het brood was perfect. Een hele goede barbecue heb ik daar... mogen mee eten. Want er was voldoende. En dank dus aan... Uh, Slagerij de Halte... en aan uh, Rotary Club Zandvoort. Ja, Berens, uh, ja, ja, ik weet niet hoe het geweest is. Maar ik hoor nogmaals... Het was berendruk. Het was ontzettend gezellig. En het was goed. Uh, ja, en uh, er wordt wel gesproken. Vervolgens ja weer. Misschien is er iets uh, wat, wat we dus uh, uh, eigenlijk kunnen continueren. Net zoals bijvoorbeeld uh, de, de, de bierfest. Ja. De afsluitende uh, uh, festivaletje. De ja. Splein. Dat hij weer, aan zijn weer terugkomt. Dat zou geweldig zijn. Die man nou, is beter bekend in Nederland. Ja. En zijn platen worden steeds meer gewaardeerd, gekocht, ja. bekeken, gehoord. Dus hij is goed bezig op dit moment. Hij is zeker goed en, bezig. En, en uh, ZFM was erbij. Uh, ja. Wij waren daar. En uh, we hebben ook uh, interviews met ze gehouden. Die ben ik allemaal zo'n beetje aan het afspelen. En ze zijn zeker van plan om het volgend jaar weer te doen. En ik vind. Ik vind er op tijdens een interview, zelfs op dat ze er oren naar hebben om te kijken of ze volgend jaar met een live band kunnen gaan doen in oh. plaats met uh, muziekbanden, ja. En wordt daar een show van gemaakt, dus ja, ze hebben de smaak te pakken volgens mij. Ja? Het was het moet wel er was geld voorkomen, dat weet ik wel. Want ja, ik heb met, uh, met uh, Bram Boon gesproken En ja. uiteraard met, met Ron Brouwer van Laura en Hardy. Ja. Die hebben het georganiseerd. Ja. Hij zegt, ja eigenlijk, eigenlijk is het een duur voor ons. Ja. We moeten nog meer dingen van dat geld doen. Ja. Ja, dat doen ze prima, uitstekend. Maar ze zouden eigenlijk wel een klein beetje meer subsidie willen hebben. Om dat soort dingen goed aan te pakken. Ja. En dat is ook voor de naam van Zandvoort is dat, uitstekend denk ik. Fantastisch. Kan, ja, kijk als je daar echt mensen gaat neerzetten die echte namen hebben in Nederland. Mm -hmm. Kijk. Lange Frans is geweest. Quincy, ja leuk. Trouwens, een neefje van, uh, van Yves hoorde ik. Of dat waren ze in zijn tweede. En, dat weet ik uh, ook. Niet. Had je nog, uh, ja, Mike Dane, die hoort er ook niet in thuis eigenlijk. Maar goed. Uh, nou ja, het is een vriend van Yves, hè? Ja, En daar, daar ging het, het best om. Het gedaan en het was gewoon ja, goed. Ja, het was hartstikke uh, goed. En er was zo'n 1500 zo... tot 2000 personen stonden daar. Nou, dat is toch dus, een hoop. Dus ja. Er zijn heel veel mensen. En, en het, ja, ja. het is allemaal uh, goed verlopen. Er was ook veel politie aanwezig, moet ik zeggen. Die de boel ja, goed in oké. de smissen hield. Ja, wat ik wel weer hoorde... Ja. Dat is dan mensen opgevallen die er geweest zijn. Er werd heel veel drank zelf meegenomen. Belachelijk. Kruiwagens vol. Dat, ja, ik weet dat de, de organisatie dat niet wil. Want zij moeten eraan verdienen. Ze moeten ja. niet investeren. Ja, ze willen investeren in een zaak... Maar neem dat hun bier af en hun wijntje af. Bij. Ja. En dan weet ik wel, misschien is één zo'n kwart weinig voor die hele meute. Maar dat kan je niet voorspellen. En als er dan te veel is, ga dan heel even een Albertijn een klein beetje halen. Maar neem het merendeel af bij de, bij de bar van, van de organisatie. Mm -hmm. Dan worden alle kroegen die eraan meedoen, kroegen, behoorlijk aangelegenheden, die eraan meedoen, die, die worden dan uh, heel erg blij van natuurlijk. En dan kunnen ze volgend jaar doorgaan, want okay. er is al gezegd. Wordt er te veel zelf drank meegenomen, dan moeten we ermee stoppen. Dan kunnen we ja. niet meer bolwerken. Nee, dat kan ook dat niet kan anders. Het jammer zijn. Ja, natuurlijk. is Dat zou doodzonde zijn, want het, het, het was een geslaagd evenement. Ja, Zowel nou, niet alleen dat, maar alle andere optredens gaat het over. Oké, oh, oké. Okay. Okay, ja. Ja. Als, als die drank zelf wordt meegenomen en het blijft zo gebeuren, dan trekken ze de stekker eruit en dan zeggen ze het zelf maar. Ja, dan is het niet meer op te dan brengen. Het moet ergens vanijen. vandaan komen. Hè? Ja, ja. ja, dan ben je echt een heleboel... Gezellige dingen, goede dingen. Eh, promotionele dingen voor Sandford ben je kwijt. Mm -hmm. Dus misschien dat de gemeente wat meer bij kan springen. Misschien Sandford Marketing ook. Ik weet het niet, geen idee. Misschien ja. de VVV wel. Ja. Maar dit moet blijven bestaan. Dit mag niet weggaan. Nee, en dat zal met de evaluatie vast en zeker uh, ook bekrachtigd worden. Ja. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Ja. Uh, goed, gisteren ja. gisteren. ja, gisteren hadden we natuurlijk de markt. Ja. Maar tegelijkertijd ging voor de eerst eigenlijk voor een try-out, de premier, pre, galerie première moet ik zeggen, open. In de Haltestraat galerie? hè? Ja, van, uh, van René de Vreugd en Jules Hendricks, die daar echt een prachtige galerie hebben neergezet. Ik ben er geweest, ze hebben het heel druk gehad. Ze hebben zelfs uh, drie beelden en twee uh, uh, schilderijen verkocht. Gewoon eventjes om open te gaan. Geweldig. Ja. Maar er hangen ook dingen en er staan dingen voor iedere portemonnee. Oh, okay. Er staan werken van, van een paar duizend euro en ja. er staan er van, van 200 euro. Oh. Ja, dat, dat maakt wel een verschilletje natuurlijk, maar uh, de namen komen ook naar voren. Norbrand bijvoorbeeld, Er staan er x aantal beelden van. Me. Ja. Voor een hele schappelijke prijs. Prachtige ja. dieren, uh, olifanten, uh, neushoorns, mijlpaarden, uh, uh, uh, ik heb van alles nog wat gezien. Geweldig. In mooie poses, en de natuurlijke poses. En uh, ja, die staan gewoon te koop daar. Prachtig nou, dat is de uh... rijen van, van, van vogels. Dat ja. op, op het haartje nauwkeurig geschilderd. Ja. Kitterend werk. Ja. En daar betaal je dan iets van 150 euro voor. Ja, een... maar dat is, dat is hartstikke mooi. Want daarmee maak je natuurlijk wel je doelgroep enorm groot. Hè? Ja. En ook de aanloop. Ja, ja. dat doen ze goed. Ze zijn van plan, ja, normaal zou een galerie niet zo gauw een paar dagen open zijn. Maar zij willen gewoon vier dagen open zijn in soms donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. De galerie gaat normaal gesproken alleen op zaterdag en op zondag open. Ja. Zij willen vier dagen in de week open zijn. Dat is veel. En, uh, ja. In de winter is dat misschien wel veel, maar in de zomer, geweldig. Hartstikke ja. goed. Het ziet Super. er perfect uit. Echt gelikt. en waar. Ja. Mooi. Dus Je zou eigenlijk een keertje naartoe moeten, misschien wel een reportageversier, wie weet. Ja, we gaan kijken. <laughs> uh, Oké, okay. maar er is dus gisteren ook nog, daar ben ik ook niet bij geweest, de voorvertoning van de film. Doe geweest? Welke? Troembal is ze. Troembal? Troebel. Oh, Troebel. o -E ja. Die, die is gemaakt door uh, vier Sandvoortse dames: uh, regisseur, en uh, iemand productie heeft gedaan. en iemand die voor de requisite heeft gezorgd, vraag ik me af, vraagteken. Maar die is dan gemaakt afgelopen zomer. Gesponsord door het Sandvoortse bedrijfsleven: met, met, met uh, broodjes en frisdranken. Dat soort spul. Uh, de ruimtes werden gesponsord. Geweldig, die is gisteren in première gegaan. Ik ben er zelf niet bij geweest. Maar mocht die nou in, in het bioscoop in Zandvoort uh, draaien, ga er naartoe. Naar het is een hele leuke film die ook uh, op locatie in Zandvoort is opgenomen. Ja, super. Oké, okay. en weet en, en, je ook en, en, hoe lang die duurt of niet? Is het echt een volledige speelfilm van zo'n anderhalf uur? Of weet je dat niet? Nee, ik dacht veertig minuten, maar dat weet oh, ik niet. Oké, okay. ja. nou ben je benieuwd. We gaan maar afwachten. Kijk. En dan, uh, ja, dan ben ik nog bij uh, twee. Uh, nee, één. Bij één wedstrijd geweest. Ja. Een wedstrijd van, uh, van de dames, van de hockeydames. Ja. En uh, die werden, uh, met, hebben keurig gewonnen met 4-2. Schitterend. Mooie wedstrijd. Goed. Uh, ik vond de eerste wel uitstekend van, van Zandvoort. Eindelijk eens een keertje kwamen de Pasers goed aan. Er werd gekeken waar de vrije dames stonden. Die werden aangespeeld. Werd goed gespeeld. Derde kwart, want ze speelt tegenwoordig ook in de competitie vier kwarten. Dat is niet alleen in de hoofdvast, maar dan gaat het volledige... Uh, uh, ...alle uh, clubs in Nederland spelen vier kwarten per wedstrijd. Er gaat wel een hoop tijd overheen, dus ze moeten wat ruimer plannen. Maar goed, dat is technisch voor hun. En uh, derde kwart, dat was wat minder. We lieten ze tegenstander komen, die kwam ook terug tot 3-2. Maar gelukkig uh, kon, uh, nou, ik weet niet meer wie precies uit mijn hoofd, uh, toch 4-2 maken. Nee. En de dames zijn klaar, denk ik, voor de start van de competitie die volgend weekend is. Nou. Ze hebben drie oefenwedstrijden gespeeld, alle drie gewonnen. Ja. Uh, 3-1, 4-0 en 4-2. Dus ja, de doelpuntenmachine werkt. Misschien wel tegen wat minder grote, maakt niet uit, want je moet wel die bal erin schieten. Ja, toch? Mm -hmm. Ja, zeker, zo is nou, het ja. ook. En dan begint ook, uh, half dan begint de basketbal weer. Gelukkig, dan kunnen we weer lekker naar de sport toe. Ja, heerlijk. Ja, ik zit er vanmiddag alweer hoor. Ah. Ja, oude training natuurlijk. Ja. ja, de training van de kleintjes. Leuk, leuk. Oh, leuk. Ja, er, ko oh er komen weer een talent aan. Oh ja. Oh. oh, je moet eens gaan kijken voor de gein. Je weet niet wat je meemaakt. Ja, geweldig. Ja, er komen echt ja, supertalentjes. Wat zeg je? Doet je kleinzoon ook mee? Die doet ook mee. Ja, ja die ja. zit er helemaal in. Hoepa. Ja, ja, zijn vader is helemaal gestopt van het spelletje. Zijn He? gestopt? Z nee, zijn vader is helemaal gestoord van het spelletje. Oh ja, ja het kind is uh, genetisch bepaald. Hè? Ja. Hoewel die andere zitten voetbal. Die, uh, die wilde niet. Ja, ja. Okay, okay. ja dus het valt me. Oh, ja, er is nog Hij aan te ontkomen. <laughs> De nou, zoon wilde het ook, die mijn dochter heeft het wel gedaan. Ja. En die had er ook wat talent voor, maar die is hem even Zonde, hè? Ja, het is zo'n heerlijke ja, nou, sport. Ja, ze doet het nu niet, niet slecht, laten we heerlijk zijn. Ze is ja. aan te graven. Ze zit over de hele wereld heen. Ja. En heeft ze het toch allemaal lekker maar voor elkaar gekregen. Nou, zo is het maar net. Ja. ja. Nou, en vanavond, ja. in Clubmatiek, uh, ik weet niet of je dat gemeld hebt. nee, De, de ondernemers zijn soms wat uitgenodigd. En daar krijgen we te horen wat eventueel mogelijk is aan side-events. Met de randevenementen weet ik veel. Voor de Formule 1? Voor de Formule 1, ja. Ah, nou, in die periode. ik ben, ik ben benieuwd. Ben ja. Ja, nou, dat hoor ik dan graag van je volgende week. Als het mogelijk ja, is. Ja, je denkt dat je het zelfs in de krant kan lezen donderdag. Oké, okay, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, toch leuk als jij het even vertelt. Ja, toch? Oh, okay. <laughs> nou, Joop, de tijd zit er weer op. Je hebt het kwartier weer volgepraat. Ja. Het is nee, je weer gelukt. Ja. Dus ik wil je ontzettend bedanken weer voor je inzet en je medewerking. En uh, dan gaan we volgende week weer bijpraten. Toch? doe mijn best. Goed zo, dat meer kunnen we niet doen. Ik weet niet wat dit weekend te doen is. Ik weet in ieder geval de Hysterische Grand Prix. Dat is in ieder geval. het de Parade van de Hysterische Grand Prix. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, en daar gaan we het over hebben. En, en donderdag krijgt het uh, gemeentebestuur van de Hannisch Softschool een mooi schilderij aangeboden. dat zij hebben gemaakt. En dat is ter gelegenheid van het afscheid van, uh, van die Meijer als burgemeester. Ach, leuk leuk, leuk ja, geval. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Joop, ik ga je gedag zeggen, want ik ga het regionale nieuws brengen. Want anders ja, krijg je klachten dat, dat, dat niemand je belangrijk. meer... Ja, heel dat belangrijk. belangrijk. <laughs> niet meer rekening, dus kom op. Goed, Joop. Wij, niet. wij brengen alleen wat zandvoortse zin. Oké, Donnie. Hé, hey, we horen elkaar. En tot ziens. Tot volgende week weer. Oké, okay, dag, dag. Joop. Ja, mensen, dat was Joop van es, Onze verslaggever van de Zandvoortse Courant. En... Uh, ja, zijn wekelijkse bijpraat kwartiertje. Wij gaan meteen door naar het regionale nieuws. Het is de hoogste tijd. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door, door mij, door Dolly.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 Hij is zo'n 1,75 meter, 1,80 meter lang. Heeft een baard, bol gezicht en kort, brul, kort krullend blond haar. De man droeg een lange spijkerbroek en een bruin achter, bruinachtig overhemd. Na de beroving rende de man weg via de Westenparkstraat... met de parkeerwachter achter zich aan. Maar deze is, het slachtoffer in, maar deze is in de Oosterparkstraat de dader kwijtgeraakt. De politie heeft meteen een buurtonderzoek gehouden... waarbij ook camerabeelden zijn veiliggesteld. En die worden nu onderzocht. De politie komt graag in contact met mensen... die iets gezien hebben van deze beroving. Dus heeft u informatie, belt u dan alstublieft... met telefoonnummer 0900 8844. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij een brand in een huis in de Zwedenstraat in Haarlem. Rond 10 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd... en de vrouw liep meerdere brandwonden op bij de brand en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het pand en de omgeving daarna gecontroleerd... en met een overdrukventilator geventileerd. De politie en het team brandonderzoek zijn een onderzoek gestart om de oorzaak van de brand te achterhalen... En voor dat onderzoek en de hulpverlening was de Zwedenstraat tijdelijk afgesloten. In een woning in Beverwijk is er door een explosie een dodelijk slachtoffer gevallen. Rond zeven uur afgelopen week vond er een harde klap plaats op de Hortensialaan... vermoedelijk gevolgd door een korte hevige brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio in de woning al gedoofd. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De regisseur is ter plaatse en doet samen met de brandweer onderzoek naar het ongeval. Ja, tot zover dan uh, het regionale nieuws. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en, en, en dan wil ik graag dat weerbericht tevoorschijn halen. En dan gaat die muis tegenwerken. Hè? Maar ja, goed, ik heb hem te pakken. Dus ik ga u vertellen dat er vandaag enkele buien over het land zijn getrokken. Maar vanmiddag valt het met de buiigheid wel mee. En schijnt geregeld de zon.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 En de temperatuur stijgt naar 21 graden. Laten we eens even kijken wat woensdag gaat doen. Nou, dan is het bewolkt en in de ochtend valt enige tijd regen. In de middag komt het tot enkele buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt naar 19 graden. En dan was dat dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder.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 Matrapa cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.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 Het is Ja, ja, Boer d'Amour van Juan Luis Guerra. En dan heb ik ineens visite. Zo gezellig. We hebben het net al een beetje over hem gehad met Joop van Ness in verband met het basketbalseizoen wat weer staat te beginnen. En um, ik heb het dan over Robert en Pierik, een hele bekende van mij. Hij draagt dezelfde naam, dus je kan het eigenlijk al invullen... Maar in ieder geval uh, heeft Robert nog een functie hier in Zandvoort. Hij is niet alleen basketbalspeler en basketbalcoach van de kleintjes. maar hij is ook tiener. nee, uh, jeugdcoach hè? noem je dat hè? Oh, wacht even. Jongerenwerker. Jongerenwerker. Jongerenwerker. Jongerenwerker. Ja. En uh, dat werk, dat doe je hier in Zandvoort. Bij je het jeugddonk, hè? Ik werk voor Pluspunt. Ja. En een van de activiteiten die we hebben voor. Uh, jongeren in Zandvoort is inderdaad het uh, jeugdhonk en daar ben ik twee avonden per week begeleider. Ja, dat klopt. Elke Hele maandag handig. en elke woensdagavond, half zeven tot tien uur s'avonds. En wat is de doelgroep van de jeugd? Welke, dus het, welke leeftijd? Onze doelgroep zijn alle jongeren uit Zandvoort en de leeftijd is twaalf jaar tot en met zeventien jaar oud. Oké, okay. gezellig. Hartstikke gezellig, het is een mooie ja. leeftijd, toch? Om, kinderen, om met kinderen om te gaan en uh, allerlei activiteiten te ontwikkelen. Ik Want, vind dat hartstikke leuk ook zelf. Ja, dus ja, ja, hè, ja. absoluut. Ja. En uh, ja, jullie doen daar spelletjes, sporten, uh, voorlichtingsavonden. Binnenkort is er geloof ik ook weer een uh, free run night. Hè? Ja, dat klopt. Uh, in principe een, een gewone avond ziet eruit dat we... Dat we hebben twee plekken. Uh, het zit in de blauwe tram. Boven de bibliotheek daar hebben we een soort grote... Uh, uh, lokaalachtige plek. Daar hebben we een tafeltennistafel staan, een, een voetbaltafel, een xbox, we hebben een bank, uh, we hebben een bluetooth uh, speaker, gewoon een beetje te hangen daar. We kunnen een beetje poelen, dat soort dingen allemaal. We hebben ook een uh, gymzaal tot onze beschikking. Uh, daar gaan we vaak voetballen, basketballen, andere dingen doen inderdaad. Um, en uh, alle jongeren mogen zelf komen en gaan uh, wanneer ze willen. Uh, en het is eigenlijk altijd hartstikke leuk. We hebben meestal zo'n 10 tot 15 jongeren binnen per avond. En eens in zoveel tijd, uh, één keer in twee maanden ongeveer, uh, ongeveer, hebben we een avond dat we iets bijzonders doen. En dit is bijvoorbeeld weer zoiets. Dat is georganiseerd door mijn collega Floortje. Uh, er komt inderdaad iemand uh, die vlierunnen uh, heel erg goed kan. En dan gaan we dat doen. Dat is hartstikke leuk. Huh? Onder ja, begeleiding betekend. van een echte vlierunner. Dus hartstikke gaaf. Zo, ja? Het zou ook mooi zijn als er vlierunlessen als zouden komen hier in antwoord. Want dat hebben we nog niet. Hè? Dat is jammer. Terwijl er zijn, denk ik, zat uh, jongens en meiden... die dat graag uh, onder de knie zouden willen krijgen. En de techniekjes zouden willen leren. Maar eigenlijk, want uh, zo één keer per jaar... organiseren jullie voor de jongens, jongeren in deze doelgroep... van 12 tot en met 17 jaar... ook iets heel gezelligs. En daar wil ik eigenlijk best wel eens wat over horen. Ja, dat klopt. We gaan uh, één keer per jaar gaan we naar Duinruil. Ja, uh, dat is dit jaar ook. En dat is uh, vrijdag 18 tot en met zondag 20 oktober. Dan gaan we naar Duinruil. En dan uh, hebben we plek voor ongeveer 18 jongeren die daar mee kunnen. En dat gaat voornamelijk om jongeren die een um, uh, vakantie goed kunnen gebruiken. Dus of omdat ze zelf niet op vakantie konden gaan dit jaar. Of dat er iets anders is dat het gewoon even goed voor ze is om even daaruit te zijn, zeg maar. Ja. Uh, dat is onze doelgroep van het kamp. Ja. En... Um, ja, als je wil aanmelden, dan kan dat. Dus dat kan bij Pluspunt bij Floortje Valk. Ja. En dus bij Pluspunt is Antwoord Noord. Daar kan je inschrijfformulieren halen. Wees er snel bij, want het is eigenlijk wel populair. Ja, en 18 plaatsen zijn natuurlijk zo vergeven. Hè? Dat zijn er niet zoveel nee, op alle kinderen... Ja. die misschien heel graag mee zouden willen. Het kan ook zijn dat we er dit jaar 24 hebben. Maar dat weet ik niet zeker uit mijn ah, hoofd. Okay, maar je er wel geval gewoon er snel de... bij. Is, Ga uh, proberen als precies. je mee wilt. Uh, zijn er kosten aan verbonden, Robert? In principe zijn er 75 euro uh, aan verbonden als eigen bijdrage. Ja. Dat zijn de kosten. Uh, verder wordt het helemaal door pluspunt betaald... en door onze... Uh, uh, uh, sponsoren eigenlijk die we hebben. Ja. Um, dus dat is uh, mooi. En mocht het ook niet lukken om de 75 euro te kunnen betalen. Dan kan je ook even contact opnemen met uh, Floortje Valk van Pluspunt. En die kan dan dat vaak kan er dan iets worden bedacht. Oké, okay, ja. okay, dat er een mouw aangepast wordt. Precies. Ja, ja, ja ik snap het. En, en in, in, in Duinrel, jullie hebben daar dan, even kijken... één of twee overnachtingen, zie ik dat goed? We hebben twee overnachtingen. En, dus wij oh, okay. slapen op vrijdagnacht en zaterdagnacht. Ja, en jullie blijven ja. daar op het terrein, neem ik aan? Ja, er is daar, op het Duinrel terrein is een uh, soort huis... en daar kan je een, een verdieping van huren. Ja. En uh, daar, daar blijft dan dus Dan heb je eigen keuken, eigen badkamers. En dat is gewoon op het uh, duinreelterrein zelf. Helaas gaan we wel, net als voor de gewone bezoekers... gaat het park wel op een gegeven moment dicht. Uh, dus je kan nog wel... Dus we, s'avonds dus tot tien uur kan je zwemmen. Je kan tot zes uur het park in... Uh, bijvoorbeeld in de achtbaan gaan... en dat soort dingen doen. En dat gaat om zes uur dicht. En tot tien uur kan je zwemmen. Maar we hebben ook altijd wel een avondprogramma nog. Dus we wel leuke dingen doen. Dan gaan we of we een film kijken... Uh, of er komt ook iemand er langs om weer iets uh, leuks te doen met ons. God, uh, vorig wow. jaar zijn we gaan laser gamen. S'avonds hadden we zelf wow. uh, laser game pistolen gehuurd. En toen zijn we daar in het bos gegaan wat daar, uh, daar vlakbij ligt. Yeah. En toen zijn we gaan laser gamen met z'n allen s'avonds laat. Dat was Super. Ook heel gaaf. Ja. Ja, heel en wat vet. we dit jaar gaan doen weten we niet? Nee. Of tenminste dat weten we wel, maar dat blijft een verrassing natuurlijk. Ja, ja dat snap ik, dat snap ik. Ja. Nou, het klinkt heel veelbelovend. Dus nogmaals, uh, ben je een tiener tussen de 12 en de uh, 17. of tussen de 18 jaar tot en 17. tot en met 17. ja. En uh, ja, je bent eigenlijk wel aan een weekendje weg toe. Omdat het er gewoon simpelweg nog niet van is gekomen. Of zijn er andere redenen waarom je eigenlijk vindt... dat je een weekendje weg wel verdient. Meld je dan snel aan bij het pluspunt in uh, locatie Noord, neem ik aan. Of kom even langs he, bij het jeugdhonk. Ja. In het, bij het Louis David's -Kareen. Hartstikke Gezellig, kom lekker langs. Ja, vanavond uh, zijn, zijn jullie er weer, geloof ik. Ja, we zijn elke maandag, elke woensdag van half zeven s avonds tot tien uur s avonds open. Je mag uh, komen wanneer je wilt, je mag gaan wanneer je wilt. Helemaal ja. goed. Dus meld je aan en uh, probeer mee te komen, want het is natuurlijk super gezellig. En ja, maak die, die jaren dat je tussen de 12 en, uh, en de 18 bent, maak daar mooie jaren van. Want geloof mij, David Bowie had het goed hoor. Het zijn de golden years van je leeftijd. Uh, van je leven bedoel ik. I hear you say life's taking you nowhere Angel. come up, baby Look at that sky, life's begun Lights are warm and the days are young Come for the baby This my be very lost, that's all What's I'm thinking you save a little Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. you come, up the baby. Ten luck and you looked in time. Never looked back, walked tall, Twenty but long Don't cry my sweet Don't break my heart Doing all right The kind of get smart Wish upon wish upon Day upon day I believe all the I believe all the way Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows In these golden years There's my baby lost that's all Let me hear you say life's taking you nowhere Angel Come, the baby Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows In these golden years Ja, en dan heb je zo'n kleinzoon en die zegt... Oma, ik weet een heel goed nummer. En die heb ik dan vorige week niet gedraaid. Hè? Dus dan krijg ik strafpunten als grootmoeder. Oma, heb je dat nummer al gedraaid? Nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Doe je het dan wel maandag? Ja, schat, ik doe het maandag. Dus bij deze van George Ezra... Shotgun. Daar is die hoor, Sam.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 That I'm dreaming of, if you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the heart sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the heart sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road.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 I'll be riding shotgun underneath the huts I'm feeling like a someone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 We ride a shotgun underneath nah, the. Het volgende nummer is een verzoeknummer van uh, Robert. Uh, Robert en Pierik van het Jeugdhond, die ons kwam vertellen over het uh, Duinrel Jeugdkamp voor jongeren tussen de 12 en de uh, 18 jaar. Dus tot en met 17 jaar. Die dan in een weekend in oktober... ik geloof dat dat in de herfstvakantie is... Ik ben even de datum kwijt, weet ik hem nog... ja, van de 18 tot en met 20 oktober... een paar gezellige dagen door gaan brengen. Wil je ook mee? Meld je dan snel aan... bij het pluspunt. Haal een inschrijfformulier. En de eigen bijdrage is 75 euro. Maar wordt dat te moeilijk? Dan kan er altijd een mouw aangepast worden. Meld je dan bij Floortje... Het nummer wat Robert graag wilde horen is Might Be on Fire van Petlock. Dat oh Oh oh. Nee, die moest ik helemaal niet hebben. Hier komt hij. Later, best like a punch in the water. And I'm not hit by the zone. Like, I forgot my moves. Tell me what to do lately. That chip that's sitting on my shoulder has been the one looking me under. There's ditches in the depth, there's promise on a surface. Even if this world's a lie, there's nothing more that I desire. Van dit programma. Het zit er alweer op Twee uur. Zandvoort Lunch op de 2 september van 2019. U luisterde naar ZFM Zandvoort. Woensdag gaan we weer door met Zandvoort Lunch met Hans Wassenaar. Donderdag met Roy van Buringen. En vrijdag ook weer een uitzending tussen 12 en 2 voor Zandvoort Lunch met Roy van Buringen. Um, ik wens u een hele fijne dag verder en ik dank u hartelijk voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk dat u volgende week weer aan de radio gekluisterd zit. Of gezellig in de auto op 106.9 zet. Of natuurlijk gewoon waar je ook bent met je telefoontje met de ZFM app die verkrijgbaar is via de Play Store. Ik heb nog uh, oh, 20 seconden. Dus uh, we gaan eruit en ik zet nog gewoon een heel klein stukje van Moorpark op. Ik zou zeggen, tot gauw weer! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.